De plannen voor een nieuw Feyenoordstadion in Rotterdam gaan niet door. De gemeenteraadsfractie van Leefbaar Rotterdam stemt unaniem tegen. Ook D66 is tegen en daarmee is er in de gemeenteraad geen meerderheid. Het besluit van Leefbaar Rotterdam werd door fractieleider Snijder bekendgemaakt bij Knevel en Van der Brink. Volgens Snyder is het financiële risico te groot en het draagvlak onder de bevolking te klein. Bij de bouw van het Feyenoord Stadion zou Rotterdam voor 165 miljoen euro garant staan. Bij een faillissement van het stadion is de stad het geld kwijt. De Amerikaanse marine is erin geslaagd een onbemand vliegtuig, een drone, te laten landen op een vliegdekschip. De complexe landing wordt gezien als een doorbraak in de inzetbaarheid van drones. Als ze op een vliegdekschip kunnen opstijgen en landen, hoeft de VS geen basis meer aan land te hebben om doelen aan te vallen of in de gaten te houden. Het toestel waarmee werd geëxperimenteerd is aanzienlijk groter dan de drones van nu. Het heeft een spanwijte van 19 meter en weegt ruim 6000 kilo. Het hoofd van de Canadese spoorwegen heeft gezegd dat een medewerker waarschijnlijk verantwoordelijk is voor de ramp met de trein in Lac-Megantique. Hij zou de handremmen van de trein niet goed hebben ingesteld. De man is voorlopig zonder betaling op non-actief gezet. Bij de ontsporing van de trein kwamen zeker 15 mensen om het leven. Het weer nog vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag eerst wolkenvelden, later meer zon. Het wordt 17 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Helco Span. Helco Span. Blij dat u nog steeds bij ons bent hier in ons Huis van de Maan, waar vannacht de Bijaard klinkt. En dat naar aanleiding van de Vlaardingse bijaardweken... die op dit moment in volle gang zijn. Georganiseerd door mijn gast van Vannacht... pianist en componist Ben van der Linden. Hij laat in de komende uren klokken horen, imitaties van klokken... en liedjes waarin het draait om klokken en bellen. U kunt hem vragen stellen. En we zijn ook benieuwd naar uw ervaringen met bijaardconcerten... of met concerten op andere eeuwenoude traditionele instrumenten. Misschien... Misschien speelt u wel zo'n instrument zelf... of wilt u ons laten delen in een bijzondere muzikale traditie... waarvan u in de band bent geraakt. Laat ons dat allemaal weten op 0800-1121, 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl en twitteren. Dat kan dan weer met hashtag Casaluna. Mevrouw Kulk, goeienacht. Goeienacht. Mevrouw Kulk, we draaiden net muziek van dat uh, uh, handklokensemble uit ja. Estland. Ja. En zo'n soort ensemble heeft u ooit zien optreden, hè? Ja, heel zeker. En uh, dat, is het, dat was het Nederlands handcarillon helaas opgeheven... vanwege Rudolf Grasman, de eigenaar van die wel meer dan vijftig bellen. Ja. Uh, Rudolf heeft ze in, uh, in Amerika gekocht in twee soort grote Dozen had hij, die, die bracht hij mee. Hij heeft ons allemaal laten zien, het was fantastisch. En hij had een hele groep spelers. Die hadden dan ieder twee bellen voor zich. En daar, sommige vier, dat hing er vanaf hoe goed je was, Maarten. En, Want u wordt een beetje gesouffleerd door Maarten, begrijp ja, ik? Ja, Maarten doet het ja, met alles mee. Maar, Maarten is uw man? Maarten is mijn man, ja. Al, okay. al 63 jaar, dus dat gaat wel goed zo. Heel goed, heel goed. Heel goed. En uh, wij wisten trouwens uh, van daar die, van die bellen... Uh, ten eerste had een, een goede vriendin van ons, Anja Lenz... dat was de vrouw van Piet Lenz, de, violist, de cellist... die had zelf uit Engeland bellen meegebracht. En daar hebben we ze wel eens op horen spelen. Toen kwam Rudolf Grasman kwam er... en intussen hadden wij in Engeland bij de folkgroep van de campingclub... hadden wij alles met van die bellen meegespeeld. Want dat kon dan, dan waren er mensen die gaven zo'n workshop... Dan krijg je mooie witte handschoenen aan, want uh -huh. je mag ze niet aanraken. En dan krijg je dat seintje, wanneer jij met die bel moet rinkelen, moet wel precies op tijd. Ja, dat lijkt me enorm moeilijk, het mevrouw Kuller. Het valt geweldig mee, ja? Oh. want ja, je wordt heel precies aangewezen. Uh -huh. Uh -huh. En dan oh, hebben we in Engeland, kennen we het belringing, het change ringing. Change het change ringing in de kerken. En wat is dat dan precies, dat nou, change ringing? in de kerk ringing? hangen klokken. Ja. Goed, en die klokken hebben lange touwen. En beneden, daar staan stel mannen. En die hebben ieder één of twee touwen bij zich. En die gaan om de beurt, gaan ze belringen En het begint altijd met ta ta ta ta ta ta ta da. En dan gaat het wisselen. Dan gaan, de, gaan ze allemaal om en dan hebben ze een schema. En het eind moet weer wezen dat die ta-ta-ta-ta-ta... Da, da, da, da, het hele riedeltje weer afwerkt. En het is geweldig om te horen, doen ze op zaterdag. Ja, maar Ben van der Linde, heb je dat ook wel eens gehoord? Ja, nou en of. En het, het is een heel specifiek yes, gebeuren. Want het is namelijk zo dat bij change ringing heb je te maken met... Uh, dus je kunt de motieven dus de tonen. Gesteld dat je acht tonen hebt, die kun je dus in allerlei volgorde spelen. En uh, dan gaan we een klein beetje wiskunde doen. Acht tot de achtste. Uh, zoveel mogelijkheden heb je om allerlei... Uh, variaties te spelen. En op een gegeven moment ben je rond. Ja, ja, change ringing. Ik had er nog nooit van gehoord. Uh, uh, dat Nederlands handcarillon waar mevrouw Kulk het over heeft. Ken je dat ook? Ik heb er ooit over gelezen. Ja, want Laura Meilink, die ook bij ons een keer een lezing uh, komt houden, die heeft daar ook al eens een keer uh, over, uh, over gepubliceerd. En dat is, uh, dat je hebt een befaamd blad, Klok en Klepel. En uh, Leuk het daar is, lees je, ja inderdaad, dat is het vakblad in Nederland van de Bijadiers. En daar lees je ook dit soort. Artikel in. Ja, klok en klepel. Uh, lees het als u meer over bij haar dienst wil weten. Uh, mevrouw Kulk, dat Nederlands handkalion dat bestaat dus niet meer, uh, begrijp ik. Uh, uh, heeft u daarna nog wel eens een, een uh, handbel of een uh, handklokensemble horen spelen? Ik weet alleen dat de klokken naar Permanent tegengaan worden. Gewoon een conservatorie of je, naar de de Muziekschool. Muziekschool in Permanent. Weet... Mevrouw Kulk, kunt u even naar het toestel komen? Want ik hoor nu u en uw man door elkaar en ik versta u niet zo goed. Nee, hij mag niet meer doorroepen. Nee, hij mag niet meer doorroepen. Nee, nee, nee. Ik wil u even horen, inderdaad. Ja. Uh, nou, het schijnt naar Purmerend gegaan te zijn Oké. Okay. naar de muziekschool. Oké, okay, dus op de muziekschool staan die klokken die samen het Nederlands handkarillon uh, vormden. Mevrouw Kulk, mag ik u bedanken voor uw reactie en uh, bedank ook Maarten voor zijn uh, aanvulling. Wilt u dat doen? Leuke uitzending, dank u. Dank u wel. Dag, mevrouw Kulk. Ik vind het leuk om nog een keer te gaan luisteren... naar dat uh, uh, handbel, dat het handklokensemble uit Estland uh, dat komt. Het Arsis Handbel Ensemble. We hoorden ze in het eerste uur al met een Estse uh, volksmelodie. Maar ze spelen ook uh, uh, grote klassieke uh, composities. Zoals bijvoorbeeld deze compositie van Edward Krieg, de Noorse componist Anitra's Dance. Dit is het Arsis Handbel Ensemble te zien op 30 juli... en te beluisteren op 30 juli tijdens de uh, Vlaardingse Bijhaardweken. Thank you. Een ensemble, die klok wilden we nog even horen. Een ensemble uit Estland, het Arsis ensemble. Het ensemble, het Handbell Ensemble. vertaald het handklokensemble of het handbelensemble. Ze treden op 30 juli op als afsluiting van de Vlaardingse bijaardweken. Die zijn op dit moment in volle gang. Daarom is Ben van der Linden nog steeds mijn gast. Hij is organisator van die bijaardweken. Hij is zelf ook pianist en componist. Uh, er valt nog veel meer muziek in dit uur, dus blijf luisteren. U hoort nog veel meer klokken, u hoort nog liedjes... waarin gezongen wordt over klokken. En wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met bijvoorbeeld bij het concerten of met concerten op andere eeuwenoude traditionele instrumenten. Misschien bespeelt u zo'n instrument. Of is er een uh, bijzondere muzikale traditie waarvan u in de band bent uh, geraakt? Zoals die traditie in Engeland, waar mevrouw Kulik het, het uh, net over had... dat uh, uh, change ringing, zo heette dat, ja. Nou, als u eh, met ons mee wilt praten, bel ons dan. 0800-1121, mail naar casaluna.ncv.nl of twitter met hashtag casaluna. Aan de telefoon meneer van Zweden, goedenacht. Goedenavond, uh, goedenacht. Uh, ik heb uh, Middelburg, heeft u aan de lijn, ik heb een vraag... Toen straks kwam te sprake dat uh, bepaalde bewerkingen uit impressionistische muziek, bijvoorbeeld de muziek, moeilijk was voor een bijjaard. Ja. En dat ging over boventonen. Dat begrijp ik niet goed, zou de heer Van der Linden dat wat nader kunnen uitleggen waarom dat spaak loopt. Kun je dat uitleggen, Ben? Kun je meneer van Zweden helpen? Nou, meneer van Zweden, ik denk dat het, uh, het heeft te maken met het feit... dat uh, in uh, impressionistische muziek de, har de harmonische inhoud nogal complex is. Ja. En uh, dat betekent dat de, de wat uh, bijzondere uh, structuur van de boventonen, zoals die bij de klokken zich voordoen... dat die op een gegeven moment maken dat het... Uh, ik zou maar zeggen dat het probleem, als ik het zo mag noemen, uh, vermenigvuldigd wordt. Dus uiteindelijk ja. hoor je niet meer wat er aan de hand is. Je hoort grondtonen niet meer. Je hoort op een gegeven moment niet meer uh, waar het over gaat. Ja, en ja, dat is ja. in feite natuurlijk heel ja. spijtig. Want op, het, op een mooie vleugel uh, werkt, dat, werkt dat wel. Hè? Daar kan je prachtig ja. uh, Ravel de Bussy uh, spelen. Ja. Maar mijn ervaring is dat, uh, dat je een soort uh, ondefineerbare uh, brei krijgt. Ja, ja, dat heeft dus met de stemming eigenlijk ook te maken bestemming problematiek de het anders is gestemd dan een vleugel. En nou, u moet een onderscheid maken tussen de boventonen en de stemming. Een stemming wil zeggen van is, het, is de A uh, is die 440 hertz of is die 442 hertz? Ja. Dat maakt in principe niet uit, want het gaat om de onderlinge verhoudingen. Uh, maar de boventoonreeks die is meer, uh, die zegt iets gewoon over ja, de, de klankstructuur van een toon, en die is dan bij een klok is die heel anders. Juist. Waarbij, ja. He, ja. bekend is ook inderdaad dat de kleine terts, die bij de klok zo sterk aanwezig is door veel mensen als vals wordt ervaren. Ja, Dan zeggen ze ja. het is vals. Mm -hmm. ja, ja. En het heeft daarmee te maken. Juist, nou, dat is me fijn wat duidelijker geworden. Dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. En u, meneer Dag. van Zweden, dank voor het bellen. En een goede dank nacht nog. Dag. Koosje, goede nacht. Koosje, hoor je mij? Nee, ik heb Koosje nog niet aan de lijn. Ik ga... Ik ga zo dadelijk proberen om Koosje alsnog even aan de telefoon te krijgen. Um, maar ik heb bijvoorbeeld hier wel een mailtje binnengekregen van Johan Volkers. En die schrijft als aanvulling op het verhaal over de bijarts. er is een verschil tussen de Nederlandse bijartschool in Amersfoort... en de school in Mechelen. De school in Amersfoort leidt op tot op het hoogste niveau. De studenten hebben meestal al een stevige muzikale achtergrond. Veelal conservatorium. En de Mechelense school is wat minder op professionals gericht. Verder organiseert de Nederlandse school Ieder jaar een aantal concerten op het carillon van het Belgemonument in Amersfoort. En wij van het Gilde Amersfoort organiseren dan een rondleiding rondom het monument. En aansluitend vindt het concert plaats. Voor zover ik weet heeft de school zo'n tien studenten. Dus het aantal van drie, vier dat jaarlijks uit de opleiding komt, dat zal ongetwijfeld kloppen. Schrijft Johan Volkers van uh, het Gilde Amersfoort. Hij is stadsgids bij dat uh, gilde. Uh, ken je dat onderscheid in niveau tussen Mechelen en Amersfoort? Ben van der Linden? Nee, eerlijk gezegd niet. Want ik weet dat Amersfoort fantastische mensen aflevert. Maar Mechelen heeft natuurlijk een enorme traditie in het opzicht. En er zijn heel veel mensen vanuit de hele wereld naar Mechelen gekomen... om daar een opleiding te voltooien. Dus ik zou er absoluut geen waardeoordeel over willen uitspreken. Ik denk dat men nog bij de instituut uitstekend terecht kan. Ja, het is wel leuk dat uh, je in het begin van het programma al zei... een karlion, uh, een bijaard hoeft niet per definitie in een kerktoren te hangen. Die kan ook in de stad huistoren hangen. Of in dit geval... De dus in het Belg monument, monument opgericht naar aanleiding van de eerste wereldoorlog, toen er veel Belgische vluchtelingen naar Amersfoort ja. kwamen. Dus ook daar hangt kennelijk een kaljon dat de moeite waard is. Ja, dat kan dus heel goed. Hè. En wij zijn natuurlijk enorm geneigd om het te koppelen aan de kerk en aan een toren. Maar uh, uh, je, kan heel, uh, je kan heel veel andere situaties bedenken. Ik heb ooit een foto gezien van een uh, Jon dat uh, op het eiland Paros in de bomen hangt voor een klooster. Paros, dat is in Griekenland? Ja, een Grieks eiland. En daar, uh, daar zag ik een, een foto. En daar hangen dus uh, klokken die hangen daar aan boomtakken. Echt waar? Dus ja, het is ongelooflijk. Ik... Uh, ik heb, ik heb hem meteen natuurlijk in mijn computer opgeslagen. Dus ik, ik wist niet wat ik zag. Maar dat, uh, we gaan, als het goed is, ook in september eens dus even gaan bekijken daar. Ah, jullie gaan op vakantie. Speciaal ja, naar wat... Parels vanwege dat bijzondere boomkaljon. Je zou het bijna denken. Ja, ja. wat bijzonder. Uh, Koosje, heb ik nu wel aan de lijn. Goeiedacht, Koosje. Ja, goeiedag. Hierbij is Koosje. Koosje, ik... jij speelt in zo'n handbellen ensemble. Ja, ik wilde reageren op die mevrouw die net belde... Dat die... Uh, handbellen naar uh, Purmerend zijn gegaan. En toevallig hebben wij in dit voorjaar een uitwisseling gehad met het handbellenkoor Purmerend en ons handbellenkoor in Asten. Nou, wat en ook in Asten is er dus ook een handbellensemble. Ja, en ook eens, weet je, in België, in Hasselt, die waren er ook bij ons. Oh. Want Asten is, misschien dat u dat niet weet, maar er zijn echte klokken erop, die ja. heeft een uh, Ja, natuurlijk. Zijn en de klokken uit klok... Vlaardingen ook uh, in Asten gemaakt, voor zover je weet. Ja, die zijn van Ijsboud. Kijk, he, goed, nou, ja. de Astense ja, klokken hangen dus ook in Vlaardingen. Van, uh, die Maria Klok van uh, de Notre Dame, die is uh, pas gegooid. Ja, ja dat ja. was inderdaad groot in het nieuws. Maar ook de klokken in Vlaardingen zijn dus van uh, uw klokkenfabriek, uh, mevrouw ja. Koosje. Ja, en uh, we hebben dus een klok- en pilmuseum, dus ook een museum over klokken. En vandaar uh, zijn we dus ook begonnen met een handbellenkoor. Die handbellen komen wel uit Amerika. Uh -huh. En wij repeteren iedere week. We zijn met een stuk of acht mensen... We spelen twee octaven. We spelen licht klassiek en ook uh, gewoon le vrolijke muziek. Ja, het is gewoon heel prettig om het te doen. En waar treedt u dan zoal op uh, met uw handbellenensemble? Nou, meestal in het museum zelf. Oh ja. Dat, dus uh, in mijn kerst ze dus een uitvoering geven. En in de zomer, in de zomer hebben we altijd het dus pas geweest. In mei een klokkendag. En dan treden wij dus ook op... Of uh, in het dorp, of op het museum zelf. Ken jij het museum, uh, Ben? Het uh, ja, museum in Asten? Ik ben alleen na de verbouwing er niet meer geweest. Oh, dat is geweldig. Ja, is het mooi geworden? Ja, ja en de koningin heeft het uh, eens kijken wanneer was in mei of april geloof ik geopend. En toen hebben wij dus met ons bellenkoor de fanfare voor het Joyful Day gespeeld. Echt waar? Ten, ten overstaan van koningin Beatrix? ja. ja. Die heeft echt geïnteresseerd staan nou, luisteren. Zeg, hoe zenuwachtig was je koosje toen? Nou, dat viel wel mee. Oh. We hadden goed geoefend. Ja, ja, ja. Dat wat stond heel aandachtig te luisteren, ja. Wat leuk, zeg. En wat is nou het, het, het leukste van spelen in zo'n handbellenensemble? Want we hadden het er al over. Het komt natuurlijk heel erg op concentratie aan, hè. Want even verslappen en je hele melodie is weg. Ja, je moet, uh, je moet heel goed de, de noten meelezen, zeg maar. En uh, je hebt meestal twee of drie bellen. En uh, wanneer jij aan de beurt bent, moet er die bel zijn. Ja. Dus je moet ontzettend goed meelezen. Maar het is leuk om te doen, begrijp je? Het is ik. heel leuk om te doen. We hebben er allemaal veel plezier in. Koosje, dankjewel voor het bellen. En ik wens je nog een goede nacht. Dat zouden, hè? Ben, wist je dat er zoveel handbel gespeeld werd in Nederland? Ik, ik dacht echt, nou ja, dat is iets heel unieks. En dat gebeurt eigenlijk uh, alleen maar over de grenzen, in Amerika of in Estland bijvoorbeeld. Maar wist je dat het in Nederland ook gebeurt? Ik weet dat er een aantal mensen mee bezig zijn, in Engeland trouwens ook. En in Noord-Frankrijk, in Douwe, hebben ze ook zo'n uh, zo jeugdgezelschap dat dat doet. Maar het is, het is bij ons in principe natuurlijk niet echt uh, breed bekend. Nee? nee, nee. Maar Koosje was zo ja, te horen. Ja erg enthousiast over haar rol in dat handbelensemble daar in Asten. U kunt nog steeds bellen, hè, met vragen voor Ben van der Linden... met uw ervaringen, met de bijaard of met andere traditionele muziekinstrumenten. Misschien bespeelt u zelf ook wel een instrument waarvan u zegt... ja, dat is wel heel bijzonder, daar wil ik graag over praten. Of wie weet is er wel een bijzondere muzikale traditie... waarvan u in de pan bent geraakt. Laat het ons allemaal weten op 0800-1121. Mail naar cv.nl of twitter met hashtag Casaluna. Ja, en je hebt ook veel muziek meegenomen uh, die gaat over klokken, over carolions. Jules ja. de Korte bijvoorbeeld ja, heeft ook ja. een uh, lied gezongen over dat uh, carolion. En die geeft inderdaad zo mooi aan, daar hadden we het al over, hè, de, de, de bijheid als achtergrondmuziek. Die eigenlijk ons leven kleurt zonder dat we ons daar altijd bewust van zijn. Ja, want die, die bijhaard die kan een enorme functie hebben als een soort vertrouwens, iets, een baken bijna. Hè, het, is een, het is een soort, het kan een soort, uh, uh, ja, bindend, uh, bindende factor tussen mensen zijn, iets wat enorm je verbindt. Eh, ook met het verleden. Mm -hmm. eh, en op, op de een of andere manier eh, ja, kan je er heel veel kanten mee op. Ja, dat bezingt Chute Kort heel mooi in dit liedje. De bijaard eigenlijk als ja, begeleider van alle momenten in het leven. Momenten van vreugde, momenten van verdriet. Dit is De Toren strooit, een liedje afkomstig van zijn uh, LP bij Leven en Welzijn. De Toren strooit zijn liedjes uit over de straten van de stad over de parken en de pleinen, over de huizen en de flats, over de winkels en kantoren, over theaters en cafés, over garages en fabrieken en de in aanbouw zijn de bank. De toren strooit zijn liedjes uit over het leven van de stad. Over de stromen van geluiden, over de stromen van verkeer. Over de ochtend in de regen en de namiddag in de zon. Over de avond die geen naam heeft, over de nacht zonder geheim. De toren strooit zijn liedjes uit over de mensen van de stad. Over de kinderen die naar school gaan, over de mannen op karwei, Over de winkelende mevrouwen en de bejaarden hebben tijd. Over de stoet die gaat begraven, over de stoet die gaat te feest. De toren strooit zijn liedjes uit, over de stoet die gaat te feest. Over de stoet die gaat begraven, over de nacht zonder geheim. Over de avond die geen naam heeft en de in aanbouw zijn de bank. Over garages en fabrieken, over de wereld van de stad. de korter van de LP bij leven en welzijn. Inderdaad, het kwam van een echte LP. Het hoort u misschien wel een klein beetje de tikjes. Maar het is een schitterend liedje. En het karljon dat u hoorde, dat was het karljon van het stadhuis van IJmuiden. Aan de telefoon, Kees. Kees, goeienacht. Goeienacht. Kees, je hebt een vraag voor mijn gast, Ben van der Linden. Ja, ik, of een vraag. Ik heb zelf heb ik, uh, bijna 27 jaar in Antwerpen gewoond. ja. En daar is nu, ik denk dat het nu ook aan de gang is rond deze tijd, heb je in Antwerpen de bijaardconcerten. Ken je dat? Ja, die zijn, die zijn legendarisch natuurlijk. Hè? Alleen, ja, ja. Uh, het is wel zo dat uh, er is natuurlijk een enorm uh, een verschil tussen de bijaardconcerten van tien jaar geleden. Uh, dat zult u ongetwijfeld weten dat uh, toen was het zo'n groot succes dat er op een gegeven moment de mensen in de straten niet eens meer konden bewegen omdat uh, ja, dat het eigenlijk een grote uitgaansavond was geworden ja, klopt. En dus uh, uiteindelijk kon je afvragen in hoeverre de muziek daar nog mee gediend werd niet tegenstaande was het zeer gezellig in de stad want Della Bosiers en ik hebben trouwens in de Vlaikensgang gewoond dus wij weten heel goed ah, ja. wat, uh, ja. wat het betekende dat is een, maar, een klein ja, steegje echt, dat is een, die Vlaikensgang voor voor wie Antwerpen niet kent, dat is een klein steegje. midden in het uh, oude hart van Antwerpen. Ja. waar geen verkeer op komt. Dus daar kun je ideaal ja. luisteren naar de bijhaard. Ja. Maar oh, ik, hoorde, uh, ik hoorde Della zeggen dat ze laatst in de Vlaaikensgang was. Om, uh, om eens te kijken naar de mensen die daar uh, zaten. Maar er zat dus helemaal niemand. En uh, ik denk dat er dus wat dat betreft. Uh, ja, dat het toch niet helemaal goed gegaan is. Dan krijg ik de indruk. Dat de muziek een beetje op het tweede plan terecht is gekomen. Dat het vooral een uh, leuke avond is. met, met inderdaad de bijhaard als, als, als achtergrond muziek. Kees, hoe van jij die bij bijuitconcerteraar in Antwerpen? Ja, ik, ik ben dus nu, ik woon nu alweer twee jaar terug in Nederland, maar ik heb er altijd ontzettend van genoten. Vooral dat het mooi weer is, en dan ging ik zo op de groenplaats zitten, of ik pakte zo eens een terrasje daar in de buurt, uh, de in die kant en uit, zeg maar, de Vlasmarkt, de daar kon je het perfect horen. En dan had je lekker wat te drinken erbij, en dat, dat was altijd fantastisch gezellig. En dat waren ook altijd hele, hele goede concerten ook. Ja, ja. Uh, uh, Kees, ik, mag ik je zeggen, uh, uh, mag ik je uitnodigen in vladingen? Want als het gaat om een op een terrasje iets te drinken, dan kan je in Vlaardingen uitstekend uh, aan je trekken komen. En wat dat uh, in dat opzicht wil ik je graag een keer uitnodigen. Nou, dat wil ik zeker eens doen. Dat vind ik wel prima zelfs. Want en... waar woon je nu, Kees, als ik vragen mag? In Zeist. In Zeist, nog eens een uurtje met de auto of een uurtje met de trein. Ja, ik kom met de trein. Dus. Ja, uurtje met de trein. Ja. En dan, als je er iets meer van wil weten of contact wil hebben of zo... dan kun je op onze website kijken. En die heet uiteraard Vlaardingsebijjaardweken.nl. Ga ik er even op kijken. Kees, dankjewel voor het bellen. Dankjewel Hoef. voor jouw verhaal over de bijaardconcerten in uh, Antwerpen. En uh, ik wens je nog een goede nacht. Dag Kees. Okay, dag. dag die bij het concert Even Ben vinden die nu op dit moment ook plaats in Antwerpen? Is dat de hele zomer lang? Ja, dat gaat de hele zomer door. Maar de, ik krijg toch de indruk dat de charme er vanaf is. Ja, jij zit eigenlijk daar. Daar gaat het vooral om de gezelligheid in het terrasje en het biertje erbij. Ja, ja. En bij jullie kun je nog steeds het biertje drinken. Maar ja. dan gaat het met name ook om de artistieke prestatie die geleverd wordt in die toren. Ja, absoluut. Mensen komen echt voor de muziek. Ja, Irene, goedenacht. nacht. Irene, wat wil jij vertellen? Uh, nou, ik kan heel mooi aansluiten op die meneer uit Zijst. Ja. Ik heb afgelopen zondag namelijk iets heel leuks meegemaakt. Zomers hebben we in het Slotduin Theater... In Zijst? Ja. ja. Dat, al, dat bestaat al heel lang. Daar geven ze in de zomer gratis concerten. Mm -hmm. Ik ging naar een concert van OBK... Daar was een OBK, wat is dat? Oefening Buitkunst. Ach, natuurlijk, ja. Een fanfare of zo? Nee, nee, nee, nee, een big band. Een big band, oké. Okay. Uh, samengesteld uit een thuis muziekvereniging. Oh ja. Bert, uh, de heer Buitenhuis nam afscheid. Die was van een marinierskapel. Uh -huh. Maar was toevallig daar voor de laatste keer. Oké. Okay. Uh, ik ga daar iedere zomer naartoe... Uh, voor de fun. Voor de fun, ja. En uh, heel toevallig, die meneer die vertelde wat hij ging spelen en zo. Helemaal prima. Op een gegeven moment begint het carillon te spelen van het slot Zeist. Dat heeft ook wel een carillon. Ja, mm -hmm. en, en het gemeentehuis. En in Driebergen hebben we een carillon. Nee, het gaat nog steeds goed. Ja. Helemaal prima. Maar niemand schrikt daarvan en iedereen begint te lachen... En we wachten even tot het carillon is afgelopen. En toen begon de Big Band weer. Dus uh, de Big Band wachtte uh, ja, met respect ja, ja, even ja, ja, op het ja, ja. carillon. Res respect, hè? Respect, dat zou je graag horen, bij van de Linde. <laughs> ja. Maar we hebben zo vreselijk zitten lachen. Want die, die gent is een Zijstenaar. Ah. En, en hij kwam in Zijst afscheid nemen. Het was dus een mooie dag en het carillon nam uh, zomaar ineens de hoofdrol op zich... Ja, maar dat mag toch? Tuurlijk mag dat. Ik vind het een mooi verhaal, die reden. Dankjewel voor het bellen. Graag ja, gedaan. En een goede dag nog. Dag. Dag. Veel luisteraars in zij, dat doet me deugd. Uh, maar als u ergens anders wordt, mag u ook bellen hoor. 0800-1121. Mail ik kan naar casaluna.cnvp.nl en Twitter. Ik kan met hashtag Casaluna. Het gaat over de bijaard. Het gaat over eeuwenoude muziekinstrumenten. of bijzondere muzikale tradities. En als u vragen heeft aan mijn gast van vannacht, Ben van der Linden, organisator van de Vleiharddijkse Bijaardweken. Ook dan kunt u bellen Zoals houdt 101-121 mailen naar cv.nl en twitteren met hashtag kazaluna. Ben, ook jij een Goede nacht. Ben, wat heb jij met de bijaard? Uh, wat heb ik met de bijaard? Ik, ik, ik, ja, ik ben een naamgenoot van je gast. Goedenavond, ja. Ben. Goedenavond, Ben. Uh, ja, er is te veel wat ik vertellen wil en ik, ik, moet, dus, ik moet me beperken, denk ik. Uh, ten eerste... Uh, met de bijaard. Uh, een hele mooie film van Tarkovsky is Andrzej Rublev En daarin uh, zie je hoe een klokgieter die overleden is vervangen wordt door een jonge leerling. Kennen jullie die film? Ja, ik nou niet, nog... maar uh, ja. bij anderen ben wel. Je ja, moet want... hem zien. Oh ja, helkom moet hem ook zien. Het is een prachtige film. Hoe heet die ik film heb, precies? Iedere keer moet ik huilen bij die film. Ik heb hem op video. Ja. Uh, hij heet Andrzej Rubioff. En dat is een, uh, uh, ja dat is dat is. Het is een monnik. Volgens mij is dat niet de klokgieter. De, de, de film gaat over de monnik. Mm -hmm. Dit is, daar, daar, daar, kun je, daar kun je al twee uur over praten, denk ik, over het werk van Tarkovsky, Maar dat moeten we niet doen. Nee, maar jij hebt de film ook gezien, Ben. En jij bent net zo onder de indruk als de andere, Ben. Ja, absoluut. Want je moet weten, Ben, we hebben in Vlaardingen ook een, een filmprogramma... Uh, ja. rond de Bijuitweken. En ik heb uh, Tarkovski er ook bij staan. Alleen zitten wij uh, een beetje met, met, uh, als probleem met de lengte van de film. Ja. Uh, dat klinkt wat raar, maar uh, wij laten het aansluiten op het Bijuitconcert. En als zodanig is die voor ons wat, wat lastig te programmeren. Maar ik heb hem gezien, het is een indrukwekkende film... en als ik me goed herinner, is het een jongetje dat uiteindelijk die klok... Precies. Giet. Ja, hè? Mm -hmm. ja, ja, ja, ja, ja, ja. En het is heel spannend. En hij heeft het dus... Want, want dat staat nergens beschreven wat, hoe precies de legering van... Van, het, van, het, uh, uh, van de klok moet zijn uiteindelijk. En mm -hmm. het is dus, ja, goed, een godszegenende greep. Um, maar dan is het spannende moment daar. En dat ontstaat natuurlijk vanuit stilte in die film... hoor je de klok ineens luiden en dan blijkt dus dat het... Ja, dat hij, dat hij het goed gedaan heeft. Ja, ja een mooie film, een aanrader uh, dus. Ja, uh, Zijn er dan meer films of opnames uh, als het gaat om uh, de bijaard? Uh, misschien uh, opnames op cd of noem maar op. Waardoor jij geroerd bent? Die film, die, die, die weet je, steeds te zeg Nou, dit, dit ging ik helemaal niet vertellen. Maar vlak oh. voordat, uh, waarschijnlijk door een woord van je vorige gast... van Irene of iets wat er gebeurde, dat ik ineens dacht aan... Die film of er schieten dan associaties uh -huh, door mijn hoofd. Uh -huh. Maar de reden dat ik belde, was vlak voordat jullie Jules de Korte... die ik echt in mijn hart heb zitten, dat vind ik zo'n fantastische Nederlandse artiest. Yeah. Die me ook iedere keer raakt, dan lijkt een ontzettende kwijlenbal Als ik overal bij zit te janken. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Wat Jules de Korte... Maar al, al die liedjes hebben altijd harmonisch en melodisch hebben ze iets waardoor je denkt. Oh, wat was dat? Wat ja. was ja. dat? Dat wil ik nog een keer horen. He, wat, wat, wat, wat goede componisten te hebben. Absoluut. Wat mij betreft. He, dingen die... Ik was vanavond, hoorde ik op de radio ineens weer iets... waarschijnlijk Dumberton Oaks van Stravinsky. Dat ik denk, Wow, wat zijn die, die strijkers mooi gearrangeerd als Stravinsky. Dat kan bijna niemand anders. Als... Maar goed. Waarom ik wilde bellen is... Ik wilde een liedje zingen... dat in me opkwam. En, en... ik heb hier de Complete Beatles scores. Ik dacht, ik ga gewoon een liedje zingen over klokken. Want jullie laten klokken horen en... Nou, dat, dat klinkt door, door mijn radio uh, klinkt het niet zo fantastisch. Dus mm -hmm. um, ja, hoe kun je, dat moet je gewoon eigenlijk in de openbare ruimte horen. Denk yeah, ik, een klok. Yeah. Radio is niet het medium. Dus ik denk, weet je wat, ik zoek een liedje op. En het is het, uh, dat is een liedje, Till There Was You. Ja. Yeah. Um, en dat begint met... Ik zal het even zien. Ik ben opnieuw Ben. Ga gaat dat even? Ja, ja, natuurlijk, Ben. Allee die regel met die met die dingen erin. Ben, ik ben benieuwd naar Ben. Jij ook? Ja, uh, absoluut. Ben, laat het horen. Er will bells on a hill, but I never heard them ringing. No I never Ook maar even bij die ene regel. Prachtig. Ja, mooi, nou, Ben. Bells on a hill, but I never heard them ringing till there was you. Mooi, wat, wat de liefde gebeurd, kan doen, hè, Ben. Wat de liefde kan doen. Ja, precies. Ben, dank voor het zingen. Dank uh, voor je uh, verhalen en dat je nog maar vaak geraakt mag worden door de kunsten. Dankjewel. Dag, Ben. Goeienacht. Dag. Dag. Dag. Ja, mooi. Um, de volgende die ik aan de lijn heb is Han. Han, ook jij. Goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, Handen, ga je ook zingen? Of uh, nee, heb je een ander nee, nee, verhaal nee, nee, over nee. bellen of andere bijzondere instrumenten? Nee, ik heb geen instrumenten bij me. Ik, ik zet in de auto. Oké. Okay. Uh, ik uh, wil alleen even aan jullie vragen. Zijn jullie ook bekend met het uh, Sint-Thomas luiden? Het Sint-Thomas luiden? Um, ik heb er wel eens van gehoord, maar dat is een typisch een kwestie van. Uh, uh, niet helemaal zeker zijn van mijn zaak. Ik weet niet hoe het bij jou is, Ben. Ik ken het niet. Nee, het dat Sint moet u eens uit. Het Thomas Luiden, leg uit dan. Nou, het zijn Thomas Luiden, dat wordt op de kortste dag... oftewel de langste nacht gedaan. Uh -huh. En uh, dat is bij ons in... Uh, ik kom dan uit Friesland. Ja. Uh, da, het wordt op, op klokkerstoelen gedaan... die uh, meestal op kerkhoven staan. En dat wordt dan gedaan door de... Uh, de door de ongetrouwde mannen van, uh, van het dorp. En dat is bijna in elk dorp wordt dat dan uh, gedaan. En dat, uh, het is de kunst om uh, de, de klok natuurlijk uh, goed uh, een paar te laten bewegen. En uh, als, de, uh, als die overgegaan wordt, dat, dat ze ook in dezelfde beweging doorgaan. Mm -hmm. En dat wordt dus door aan beide kanten van de klok staat een man en uh, ja, dat uh, wordt ze dus, uh, uh, uh, ja, heel. Uh, een paar uur lang wordt die klok dan geluid. En heb je daar wel eens aan meegedaan, Zelf-Han, aan dat sint Nee, nee ik, heb, ik, heb, ik heb er zelf nooit aan meegedaan, maar uh, het, is, uh, ja, het is eigenlijk in uh, bijna elk dorp waar hm. dan een, uh, een klokkenstoel staat, wordt het ook wel gedaan. Wat een mooie traditie. Ja, en dat is, ja, het, het, het, het heeft er wezen, uh, ja, als je het goed nagaat, uh, is dat een, uh, een, een traditie van... Uh, ja, het verjagen van, van de kwade geesten en zo, net als uh, uit stand al van eeuwen terug. Is het een beetje vergelijkbaar met wat in het oosten gebeurt tijdens het midwinterhoornblazen? Dat is ook uh, ooit ontstaan om kwade geesten te verjagen, hè? Ja, nou ja, zo, uh, het is ook in dezelfde tijd, hè? Mm -hmm. En uh, ja, dat is dus een, een paar dagen, het is dus iets iets voor de langste dag en iets na de langste dag... dat wordt in een paar dagen wordt er dan gedaan. De, de langste of de kortste dag? Kortste de, de, de kortste ja, dag. Ja, precies, ja, de, de kortste, kortste dag. dag. De langste nacht. Ja. De langste nacht, ja, ja. Ja, ja, precies. Wat ik er zo mooi aan vind, is de, uh, dat het niet zozeer gaat om, om melodieën... maar om de magie van die klok. Dat ja. vind ik zo fascinerend hieraan. En ik ben ook heel blij dat ik dat uh, van u hoor vanavond... want ik, ik, ik ken het niet, eerlijk gezegd. Nee, nou ja... Uh, uh, uh, rond die periode uh, in Friesland... Uh, het zijn meestal de kleinere plaatsen ja. waar, waar dus op een kerkhoven dan een, een, een klokkenstoel staat. Ja. En daar da wordt het dan gedaan. Maar het is ook altijd uh, vrij druk om uh, bij die uh, dingen, die, die het hele dorp loopt uh, vooruit. Ja, het is toch een bijzonder uh, uh, uh, geluid ook, kan ik me zo voorstellen. Ja, ja en uh, uh, het, uh, het klinkt natuurlijk ook heel ver, eh, omdat het, ja. Uh, ja, die kleine dorpen, het uh, is allemaal, uh, allemaal wijk en... Uh, uh, van kilometers afstand hoor je die klok nog. Ja, die, die, die uh, klokken dragen ver, dat geluid draagt ver daar over het Friese platteland. Ik, ik vind het eigenlijk wel leuk om een keer naar te gaan luisteren. Eind van dit jaar is het dan weer zover, hè, Han? Ja, dat is... Ja, dat is uh, en uh, Het maakt bijna niet uit welke plaats dat je neemt, want er uh, uh, ik woon nog vlak bij Heerenveen en daar hebben we dan een, uh, een dorpje in Mildam en zo. En, uh, ja. nou, da daar, wordt het, uh, daar wordt het dus elk jaar gedaan. Het Sint-Thomas Luiden in Friesland. Han, uh, dankjewel voor je telefoontje. Ja, geen dank. En tot een andere keer. Ja, dankjewel. Fijne nacht nog. Ja, jij ook Han. Uh, van uh, het Sint-Thomas Luiden naar, naar een heel bijzondere opname. Een, een klein stukje muziek. Uh, wat zullen we doen? Gaan we eerst naar luisteren? Ik het dan uitlegt? Jacht -horen muziek die aan klokken gerelateerd is? Laten we eerst mee even luisteren. Want okay. Luister eerst even mee, vertel dan wat dat met de klokken te maken ja. heeft, Ben van der Linden. jachthorens hoor ik. Maar wat heeft dit met klokken te maken bij Van Linde? Nou, het leuke is dat uh, ik ben erachter gekomen... dat in de jachthoornwereld er een traditie bestaat... Uh, van het blazen van carillons. Dat wil zeggen dat men uh, met de blaasinstrumenten de klokken min of meer imiteert. En daar zijn verschillende stukken van. En uh, zodoende hebben wij drie jaar geleden hebben we de opening uh, laten doen door de Antwerpse jachthornblazers. En uh, die hebben ook dit soort stukken gespeeld. En het was natuurlijk fascinerend, want het is oermuziek. en ja. dat is echt heel oerachtig. Dit vind ik ook uh, ver klinken over de velden. Ik kan me dat heel goed voorstellen dat als je dat uh, op een, op een uh, wat mysterie Novemberavond hoort ook, dat, dat moet ver klinken. Dat moet ook heel mystiek zijn om dat te horen. Dat is het ook. En ik moet, ik had kippenvel toen ik het hoorde, omdat het zoiets: het op ja, oer, het is zo ja, oerachtig en dat, ja. dat klokken hebben dat natuurlijk ook wel. Ja, hè? Ja, ja, ja, En dat Sint-Thomas luiden heeft ook iets oers, ja, inderdaad. Ja, absoluut. Waar we het net ja. over had. Er komt een uh, mailtje binnen van uh, Bram Buizen. En Bram Buizen die schrijft op 31 augustus is er weer een bijzonder concert op het karalion uh, van de Domtoren in Utrecht waarbij een nieuwe Vrede van Utrecht compositie zal worden uitgevoerd... geschreven door uh, René Uilehoed en uitgevoerd door uh, Magoja Fibig... die wint vorige uur al uh, beurs voor de spelen van Anouk. Uh, haar voorganger Arie Abenes voert het stuk ook mede uit. En naast het uh, live geluid van de Domtoren... zullen dan in een bijzonder klank- en lichtspel ook carolions te horen en te zien zijn... uit de landen die destijds in Utrecht aan tafel zaten om die vrede te sluiten. Bijvoorbeeld van het escorial in Spanje, van de sint Pools Cathedral... ...in Londen en van het Belfort in het Frans Douai. En met beats, barok, carillons en visuals... ...pakt een VJ op de Dom dit jaar extra uit. En in deze laatste editie slaan we ook een brug tussen oude en nieuwe muziek. Deze muzikale en visuele totaalervaring start met carillons uit heel Europa... ...die van zes kant tot je komen in een speciale compositie van René Uilenhoed. Um, dat is een bijzonder concert, uh, uh, lijkt me. Uh, ken je die René Uilenhoed, Ben uh, van der Linde? Ja, het is een moderne componist. En uh, ik vind het ook leuk dat dit gebeurt. Want uh, er is, op dat gebied zijn er meerdere experimenten geweest. Peter Schat heeft ook een stuk gemaakt... wat in Amsterdam destijds ja. uh, is, is uitgevoerd voor drie carillons die op een gegeven moment op verschillende plekken speelden. En uh, dat is ook op, op cd verschenen trouwens. Ah oh, ja? Ja, die is op cd... Uh, ja, of die in de winkel te koop is dat, uh, dat betwijfel ik want dat is echt zo'n zo cd voor liefhebbers dat zijn cariounse cds in het algemeen want tenminste ja nou spreek ik voor mezelf ik zal zelf nooit een bijaardplaatje opzetten nee je gaat een bijaard luisteren in de stad of je hoort hem toevallig voorbij waaien maar je gaat niet uh, thuis eens fijn uh, een bijaardmuziekje opzetten met een glaasje wijn ik vind de bijaard echt iets voor de buitenruimte en uh, natuurlijk kan je dat is het leuk als je daar misschien als je dat thuis nog eens terug wil halen even. Maar de functie is, naar mijn idee, buiten. Leuk van dit idee vind ik ook dat je uh, ook de rijkdom... van de internationale bijaattraditie leert kennen. Ja, Want uh, Bij in ja. Spanje, Engeland, uh, Frankrijk... Inderdaad. En ik vind het dan mooi dat je via die vrede van Utrecht dan uh, toch ook weer dan uh, eh, mensen samenbrengt. Want mensen samenbrengen, ja. dat vind ik ja. een wezenlijk, uh, wezenlijke functie van muziek. Ja, zoals je, bij jullie dan iedere dinsdag in deze maand gebeurt daar op die uh, markt in Vlaardingen... rondom die toren van die grote kerk. Rijna, goedenacht. Goedenacht. Reina. wat ja, kunnen ik... wij voor jou betekenen? Uh, nou... Ik had een heel leuke ervaring gehad vroeger, als ja. is, al heel lang geleden, want ik ben al heel lang gepensioneerd. Uh, toen um, hadden we een project op school, dat, was een, uh, dat ging over het kabel, kabeljon. Dan kwam er iemand van, uh, uh, ja, dat was een, we waren toen een, uh, ja, een, een kunstmagneet school, dat was een openbare school, maar die kinderen moesten dan in aanraking komen met muziek. Ja op allerlei gebieden, maar ook met het karyon. En zo kregen we dus uh, iemand die daar wat over vertelde. En toen moesten wij als onderwijzers dus de kinderen liedjes aanleren. <kijkt> maar ook hele leuke liedjes. En, dan, uh, en toen we ze heel goed kenden, gingen we met de klas... Met, het was notabene hele kleine kinderen nog, van, van groep... Uh, ja, geloof, geloof groep drie, dus ja. kinderen van... ...zeven jaar, zes, zeven jaar... Mm -hmm. ...die gingen we mee naar de... ...Westertoren in Amsterdam... ...en uh, daar zijn we mee... Uh, ...dan ging de helft van de klas... ...die ging de, daar gingen we mee de trap op... ...helemaal naar boven, naar het carillon... En daar zat dan de man die dat speelde. Ik dacht, ik weet niet meer hoe die heette. Ik dacht Boudewijn van zijn voornaam. Ik weet niet of dat kan. En ik uh, ja. Boudewijn, ken die die, Van Ja, die, van dat, de Linde? die kent uh, heel carillon. min het Nederland, kent Boudewijn Zwart. Boudewijn Zwart. ja, ja, ja. Die ja. zal het wel geweest zijn. En die ja. zat daar ach, achter het Carljon uh, met zijn handen. Dan kon je ook zien hoe het ging, dat hij dus op zo op sloeg en zo. Mm -hmm. En dan mochten die kinderen ook dit en dat doen. Dus de helft van de klas... die ze keken hoe het toeging. En de andere helft die was dan beneden. Die zong dan mee. Hij, hij speelde dan die liedjes. En de kinderen daar beneden en ook boven zongen mee. Mm -hmm. En dan draaiden we dat om. En dan gingen die kinderen die boven waren geweest, die gingen we naar beneden. En die andere groep gingen we naar boven om naar het carillon te kijken. Nou, dat was wel zo'n verschrikkelijk leuk project. Dat was, ik vond het helemaal geweldig. Nee, je hebt er erg van genoten. Want ja. jullie doen eigenlijk in Vlaardingen, Men van der Linden, nee, precies oh, oh, oh. hetzelfde. Want jullie laten dat carillon ook zien. Dus je uh, geeft dat inkijkje in die wereld van die uh, Bejaardier. Ja. Dat die kinderen van, uh, van Reina ook hebben gekregen. Ja. Daar ja. Uh, die boven die Westen Toren. Dat een enorme ja. toren. Hè? De uh, Westerkerk, die is heel hoog. Ja, dus, ja. Nou, het was echt... Ik denk er altijd aan als ik die kerk zie. En ik denk er altijd aan. Hoor. Ja, leuk. Het was geweldig. En de liedjes waren leuk. Ja, en de kinderen hebben het allemaal gezien hoe het ging. Ja, ik ook natuurlijk. Ja, ja. ja. het heeft een ja. indruk op je gemaakt, Reina? Ja, heel veel. Ja. Leuk. Ja. Dankjewel voor het bellen. En dan weer nog toch dag. dag. Uh, betrekken jullie de jeugd van Vlaardingen trouwens ook bij uh, die bijaardweek? Dit is wel een leuk idee wat Rijna nou vertelt om, om uh, kinderen ook te komen uh, uit te nodigen om naar boven te komen in die toren. Dat gaan we komend jaar doen, maar dat gaan we vanuit een hele andere invalshoek doen. Want uh, een, een leuke spin-off van de Vlaardingse bijaardweek is dat het oude Klavier dat met de restauratie is achtergebleven, uh, dat heb ik uh, voor één euro van de gemeente Vlaardingen kunnen kopen. En met behulp van een aantal sponsors... hebben we daar, uh, hebben we daar een elektrisch digitaal instrument van gemaakt. Mm -hmm. Dus wel de oude speeltafel, maar die dus aan een computer hangt. En, waarmee en je dus houdt van... van elektronische muziek, jij. dus dit was een uh, koffie naar je hand... Ja, het, is, het zit natuurlijk ook erg uh, uh, ja, in, in, in mijn wereld natuurlijk ook. Ja, en, ja. en als zodanig heb ik dit project ook opgezet. En we zijn nu bezig om dat af te ronden. Waardoor we dus straks uh, een, uh, een, een, zo'n oefenklavier hebben. En om jouw vraag te beantwoorden. Daarmee willen we ook jonge mensen de kans geven om in Vlaardingen bijaardles te nemen. En dat kunnen ze dan krijgen van onze stadsbeaardier Bas de Vromer. En dat is niet uh, de eerste de beste. Nee, en wie weet dat ze dan volgend jaar ook op de Grote Markt zitten. Uh, tijdens de concerten van de Bijaardweek. Ik weet niet of het zo Gaat, maar uh, bedoel, de mogelijkheid is open. Ja, het zou een mooi uh, verschijnsel zijn. dat er heel veel jongeren daar ja. zitten te luisteren. Meneer Verbeek, goeienacht. Ik, goeienacht. Meneer Jules deed mij denken aan het mineur van de klokken. Ja, vertel. Nou, want daar heb ik een vraag over. Waarom? Er is in Eindhoven. Aan de, toen heette dat nog TH, Technische Hogeschool. Ja. is een mevrouw gepromoveerd. Is gefinancierd mede door IJsbouts. De, de klokkenfabriek. De, juist om dus majeur klokken te maken. Ja. Want die klokken zijn allemaal mineur. En dan wil ik eens vragen aan die meneer die bij die, die bij u zit. Ik bel vanuit een bos waar wij ook Bijerdweken hebben al jarenlang. Mm -hmm. Overigens dat is Ben van, van der Linde zelf geen Bijerdier hoor. Uh, ben van der oh. Linde is organisator van de Bijerdweken. Hij weet er wel heel veel van. Dus sta gerust. Oké, okay, dat is want ik heb het eerste uurtje wel gehoord, maar het tweede uurtje een stukje gemist. Okay. Nou, en, maar waar het over gaat is waarom dus, dus, dus, dus het invoegen van majeur. Uh, niet doorgezet is. Of dat bekend is... bij ja. op de linde en ja. waarom. Nou, het, uh, wat heel leuk is... dat doordat mensen heel vaak ten onrechte zeiden... de uit is vals, heeft men gezegd... inderdaad, kunnen we die kleine test niet groot maken. Nou, dat is technisch tegenwoordig mogelijk... met de giettechnieken die men heeft. Mm -hmm. Alleen is het zo dat op een gegeven moment bleek... dat de charme plotseling uh, weg was... Dus je, je krijgt er wel iets voor terug. Het is zogenaamd zuiverder, als, het, als je in die termen mag spreken. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment is er iets van de charme weg. En het is dus heel vaak zo dat uh, iets wat imperfect is, heel vaak uh, boeiender is dan, dan iets wat helemaal uh, volledig is. He? En ja. in, in die hoek moet u het ook zoeken. Dat er zijn dus inderdaad carillons met grote tertsen. Maar uh, ik denk dat het even. Waar? Waar? Dat die wil ik horen. Dat heb ik nog nooit gehoord. Daar moet ik u het antwoord op schuldig blijven. Ik weet dat ze er zijn in Nederland. Uh, ja. Ik weet niet precies waar. Maar het komt erop neer dat, uh, dat ik zelf denk dat het even een, een, een opwelling geweest is... die uiteindelijk toch weer over is gegaan. Omdat dus ja de, de, de mineurklokken toch, die hebben de dramatiek... en die hebben de, die hebben de emotie die, mm -hmm. uh, die er eigenlijk zo bij hoort. En als meneer Verbeek zou willen uh, weten waar die uh, bijaard zijn met die majeurklokken... waar kan hij dan terecht? Is er een... Uh... Nou, bij klokken kleed... Misschien het tijdschrift voor de beierdierswereld, wereld. Maar is er ook een website uh, waar dat soort informatie te vinden is? Ik zou zeggen de firma IJsbout. Even bellen. Ja, die zouden dat moeten kunnen zeggen inderdaad. En er zijn ook, ik bedoel, uh, er zijn natuurlijk meerdere klokkengieters in Nederland hoor. Dus bijvoorbeeld de firma Fimapathie en Fritsen zijn in ook zeer gerespeneerd. Ja. Ja, ja, precies hè. Dus dat, dat zijn. Ik denk dat u, als u daar meer van wil weten, dan zijn dat wel de bedrijven die u natuurlijk uh, uh, verder kunnen helpen. Ja, maar, maar het gekke is, want dat is ook mijn vraag eigenlijk, waarom het dus niet. Dus, want het kan dus wel. Ja. Uh, maar ik denk dat het dus een financiële kwestie is. En de ruimte, want er moeten eigenlijk die oude karaljons allemaal dus aangepast worden. Ja, maar dat, meneer Verbeek, Ben zegt net, nee, het is uh, uh, vooral een kwestie van dat een carillon beter klinkt met alleen, uh, als ik het zo mag zeggen, mineure klokken. Nou ja, nee, dat, dat is misschien een. Goed, maar dat voert misschien de discussie te ver. Hè? Dus een. een uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Een, uh, een nostalgie-kwestie. Ja. Want ja. dus uh, als je ziet hoe we dus via de, uh, het boeddhisme de klankschalen gekomen zijn, mm -hmm. He, want dus de majeuren hebben natuurlijk toch een andere galm, andere, maar ja, hang er maar eens uh, er zoveel klokken tussen die dan in één keer die majeuren moeten op, op uh, invullen. Ja, u zegt dat het zou ontzettend een... veel geld. Ja, dus het zou dus ook een financiële kwestie kunnen zijn dat ja, die ja, ja, majeure klokken precies, nog niet echt zijn toegevoegd. Precies, precies. Maar het kan maar... ook een smaakkwestie zijn. Daar had ja, nee, dat, net begrijp, net dat begrijp ik heel ja. goed. Maar, maar het is natuurlijk toch wel... Je, dan zou je de deuntjes drie Haases natuurlijk mooi over de bos kunnen letten galmen. Ja, dan is de <lacht> ja, vraag, zou je ja, die ja, willen ja. horen op uh, Markdag? Zou <lacht> je die willen horen, meneer Verbeek? Dankjewel. Dag meneer Verbeek. Dag, nou weet nog steeds dag. Meneer. meneer. Maar meneer Verbeek, bent u er nog? Ja. ja zou u André Hazes willen horen op zaterdagochtend in Den Bosch? Dat wil ik even van u weten. Ja, ja, het is altijd carnaval in Den Bosch. Oh, altijd carnaval. <laughs> nou, ik zou zeggen, zoveel mogelijk majeure klokken naar Den Bosch dan. Om André Hazes over Den, den Bosch te laten schouwen. Dag meneer goed Verbeek. Begrepen. Dag. dag, dag. dag. dag. Ik heb nog één uh, compositie uh, van Maurice Ravel in de aanbieding... die ook te maken heeft met klokken. Entre cloche, zo heet die compositie. Ja. Ben, jij speelt dat samen met een collega-pianist uit, uh, uit Vlaardingen, Huib Christiaanse. Het staat op de uh, uh, cd Vlaardingen Klassiek... met allemaal bijdragen van Vlaardingse uh, klassieke uh, muzici. Wat voor uh, compositie is dit, Entre cloche? Het is een stuk zoals de titel al zegt, wat uh, waarbij Ravel. Dus de, de klokken. Uh in uh, Prachtig door de Piano laat vertolken. Uh, de reden waarom wij dat op cd hebben gezet. Is uh, dat, uh, dat het een stuk was dat in Nederland nog niet was uitgevoerd. Oh. Nog niet officieel. Want het is namelijk zo. Men denkt natuurlijk of men dacht alle werken van Ravel te kennen. Totdat op een gegeven moment uit de archieven een aantal uh, manuscripten tevoorschijn kwamen. En toen bleek er plotseling nog een extra uh, chanson grec uh, te komen. En er bleek nog een posthume vioolsonate te zijn. En uh, zo kwam er ook op een gegeven moment een stuk tevoorschijn. Uh, uh, en dat is dus antroclosje. En antroclosje maakt deel uit van, uh, van een combinatie... En die heet de site auriculair. En daar maakt de habanera, die iedereen kent, maakt daar deel van uit. Die habanera die werd natuurlijk al heel lang en heel vaak gespeeld. Maar die Antre, dat stuk Antre cloche niet. En uh, toen hebben we op een gegeven moment uh, besloten... voor die cd die we in Vlaardingen gemaakt hebben... met Huib Christianse, die daar overigens niet vandaan komt, maar dat terzijde. Die heeft, uh, uh, toen hebben we besloten om dat stuk daar vooral toch ook op te zetten... Uh, omdat het ook in Nederland uh, gewoon nog niet eerder gehoord was, het is een opname van de KRO in 1976 gemaakt. En uh, toen ik dus nog heel druk speelde. Ja, ja dus we hadden al uh, de klokken die verklankt werden door jachthorens. En nu de klokken die verklankt worden door de piano. bespeeld door Ben van der Linde en Huip Christianse. Entre cloche van Maurice Ravel, gespeeld door Huip Christiaanse... en mijn gast vannacht, Ben van der Linden. Ik heb nog twee telefoontjes in nog vier minuten, dus we gaan het gewoon proberen, Ben. Uh, Jaap, goedenacht. Ja, goedenavond, Jaap van de jaar Groningen. Dag. Zeg, we hebben hier in Groningen in de Academie-toren... dat is dus de toren die bij het hoofdgebouw hoort van de universiteit... Ja. een grote test, uh, Carl John, hangen. Nou, kijk eens aan. Ik ja. denk dat uh, uh, meneer Verbeek den Bos uh, onmiddellijk in het rijstap naar Groningen. En wanneer speelt uh, dat carillon? Dat weet ik niet. Ik woon weliswaar in het centrum en ik hoor het geregeld. Maar uh, of ik daar exacte tijden aan kan verbinden, dat. Uh... Dat weet ik niet. Maar als dat uh, kaljon dus uh, bespeeld wordt... dan hoor je die klok uh, met die grote tets. En daar was meneer Verbeek naar op zoek. Jaap, dankjewel voor die tip. Ja. En een nog. Voor... Ja, Jaap, ik ga je onderbreken... want ik heb ook nog Helene aan de telefoon. Ja, en om twee uur is Kazaluna voorbij. Dus ja. dankjewel voor Uitelijk, je tip. En Het laatste verhaal komt van Helene. Goedenacht. Ja, goedenacht. Die de, de, de gent Willem Mengelberg die leeft in de laatste jaren van zijn leven in Zwitserland... In de bergen ja. En als je dan daar op een aangekondigd bezoek kwam... en je liep drie kwartier naar boven... en met vanaf een bepaald punt dan ging hij spelen op zijn carillon... in de kapel naar zijn huis. Oh ja? En dan hoorde je dus die klanken door de bergen klinken. Dat was heel mooi. Dat moet mooi zijn. En wanneer heeft u dat gehoord, mevrouw Helene? Nou, in de, in de vijftiger jaren. Wist je dat, ben, dat Willem Mikkelberg een eigen carillon had? Nee. Of de handen een carillon bespeelde in Zwitserland? Nee, dat is volledig nieuw voor me. Wat mooi zeg, wat de, inderdaad in de bergen moet dat heel mooi doorklinken ook, hè? Ja, dat was het zeker. Een schitterend uh, verhaal en een mooie afsluiting van deze bijzondere uitzending uh, over uh, ja. uh, de bijaard. Helene, dankjewel voor het bellen. Ja, oké. Okay. En een goede nacht nog. Ja, ja, de Vlaardingse bijaardweken duurt deze hele maand nog. Uh, iedere dinsdagavond uh, speelt de bijaard van de kerk daar. De grote kerk op de markt in uh, Vlaardingen. En uh, u kunt daar dus uh, naartoe en u kunt daar luisteren en kijken wat er in de toren uh, gebeurt. Uh, ik vond het fijn dat je er was, uh, Ben van der Linden. Dankjewel uh, dat je uh, je nachtrust voor ons uh, wilde opofferen. Ja, Heel gedaan. Wel thuis en uh, u bedank ik natuurlijk voor het luisteren, voor het bellen, mailen en twitteren. En uh, morgen is Casa Luna er uiteraard weer en dan praat Mieke van der Wij met Ineke Sluiter. Zij is hoogleraar Griekse literatuur en letterkunde. En de vraag is dan bijvoorbeeld, wat kunnen wij leren van de oude Grieken? Nou, morgen krijgt u het antwoord op die vraag in Casa Luna, even naar middernacht bij de NCRW op Radio 1. Zo klinkt de nacht op datzelfde Radio 1 anders, dankzij vader collega Roel Koenigs... En daarmee rest mij niets anders dan u nog een goede nacht te wensen. En het laatste woord, of liever gezegd, de laatste klanken... zijn opnieuw voor Beierdier, Arie Abbenes en blokvartiste Saskia Kolen. Met de compositie van eh, Oer Beierdier, zo mag ik hem wel noemen, Jacob van Eyck. nacht.